In de buurt van Wigan, vlakbij Manchester, is een deel van de snelweg afgesloten. Sommige mensen zitten al uren vast. Volgens de verkeerspolitie begonnen de problemen gisteravond toen er steeds meer sneeuw begon te vallen. Vooral zwaar geladen vrachtwagens kwamen de heuvels bij Wigan niet meer op. Omdat sommige bestuurders hun auto achterlieten en te voet verder gingen, kostte de politie de nodige moeite om de weg weer begaanbaar te maken. Ook zijn de nodige ongelukken gebeurd waarbij op sommige plekken geschaarde vrachtwagens de weg versperren. Bij rellen tijdens de herdenking van de opstand tegen ex-president Hosni Mubarak... zijn negen doden gevallen. In de stad Suez is het leger ingezet om de orde te herstellen. Acht van de doden, onder wie een politieagent, werden in Suez doodgeschoten. Betogers bekogelden de politie met stenen en brandbommen. Een negende doden kwam in Ismailia door kogels om het leven. En daar werd het hoofdkwartier van de moslimbroederschap in brand gestoken.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 Dit is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend. En met we bedoel ik technicus Nico en ik. Tussen zes en zeven kunt u gaan luisteren naar een compilatie... van radiomateriaal met Gerrit Komrij. En in dit uur gaan we zestig jaar terug in de tijd. Naar de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. Het was het begin van de watersnoodramp waarbij een groot deel van de provincie Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden overstroomde. Daar zijn natuurlijk in de loop der jaren meerdere programma's en documentaires over gemaakt. We gaan in dit uur de eerste aflevering van een tweeluik uit 1986 uitzenden. Voor deel 2 en andere uitzendingen uit verschillende decennia verwijs ik u heel graag naar het weblog van de VPRO... te vinden via weblogsvpronl slash radioarchief. In deze aflevering, gemaakt door Lida Iburg en Kees Slager... staat het begin van de ramp op 1 februari 1953 centraal. Het programma is geïllustreerd met historische fragmenten... en voorgelezen dagboekfragmenten van ooggetuigen. Goedemorgen luisteraars, hier is Hilversum, Nederland. Het is vandaag 1 februari 1953. De nieuwsdienst voor de Nederlandse Radio-Unie verzorgd door het algemeen Nederlands persbureau ANP begint de uitzendingen van vandaag met nieuws in beide programma's. In verschillende plaatsen in het westen van het land is een noodtoestand ontstaan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 dat de storm gepaard ging met springtijd. Intussen neemt de storm langzaam af. Het hoogtepunt van de zeer zware storm is ons land gepasseerd. Het eerste bericht kwam vannacht tussen vier uur en half vijf uit Zwijndrecht, waar de noodtoestand is afgekondigd. Het water sloeg over de ringdijk. Alle fabriekssirenes loeiden en de kerkklokken luiden.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 dat de gezamenlijke strijd tegen de aardsvijand het water gaf. We zijn nu 33 jaar verder. Opnieuw horen we de verhalen van ooggetuigen. En natuurlijk, er was veel tragiek en heroïek. Maar er is ook twijfel en kritiek. Waarom waren de dijken toen niet hoger? Waarom werd er zo laat, of soms helemaal niet, gewaarschuwd? En waar waren de autoriteiten die nacht? Waarom kwam de officiële hulp zo laat op gang? Vragen waaraan we in deze en de komende drie uitzendingen aandacht zullen besteden. Maar nu eerst het begin. Zaterdagnacht zuid -Bevenland. In een polder onder Kruiningen wordt Drees Sinken wakker van gebonds op de deur. Nou, ik lag uh, gewoon te slapen die nacht. Dat was van... van de prens ging kwaad. <laughs> nee, van de prens ging kwaad, tot we geroepen werden. Nou, en er riep iemand, die, ik geloof dat het mijn verloofde was, die kwam ons wakker maken. Je moet naar een dijk, want die staat op doorbreken. Dus nou ja, wij eruit, mijn broer en ik. En een uh, schop gepakt, en laarzen getrokken en op stap. Maar dat ging niet meer... Uh, dat was maar een behoorlijk klein eentje. Mm. Want we waren bij de weg en ik zeg tegen mijn broer... Hé, hey, Toornhof mistig ook, maar het was het water al. En even later kwam de gemeenteauto en daar riepen ze terug, terug. Dus wij zijn ook teruggegaan. Toen was de dijk al doorgebroken bij de Veerhaven. De gemeenteauto, zegt u? Die ja, de gemeenteauto die was namelijk naar die Veerhaven gereden... met ja, ook een, een aantal mensen met schoppen en laarzen aan... om daar bij die coupure, want die coupure die was doorgebroken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 Stond het Nou, dat, dat, ging, dat ging behoorlijk vluchten. Stond het op de, op de zolder? Op de zolder, ja. Ja, dat was eigenlijk maar een kwestie, nou ja, pak weg, een half uur denk ik. Ja. En dat alles, ik bedoel, water zegt u dan, maar het was 1 februari, dus warm was het nou niet natuurlijk. En, nee. het, en het stormde verschrikkelijk. Het stormde verschrikkelijk. En het was net of je eigenlijk op een, op een schip zat, als je bovenop zolder. Het bewoog. Het bewoog hè? Op een gegeven moment, eh, dan hoorden we ook een klappen. En het bleek dan de wc. Vroeger had je dan de wc buiten. Eh, en die werd weggeslagen. En ja, je zat natuurlijk toch wel in je rat. Hé, hey, hé, hey, wat wordt dat? Eh? Want je, je, je voelt gewoon bewegen. En je, nou, ja, je hoorde allemaal die beesten en zo natuurlijk altijd geschreeuw. Ja. Het kwam zelfs nog een varkende hang binnenzwemmen. Maar ja, die was ook van zo terug. Want die kon nergens. <laughs> je kon geen varken bovenop die zolder gebruiken.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 Dat was s'morgens dus. Toen zijn we naar beneden gegaan. Maar ja, we konden niet op dat dorp komen. Nou ja, toen kwam die vloed weer op. Kwam er weer nog meer water was de eerste vloed. Kwam nog hoger. Ja, we zijn maar blijven zitten tot weer gezakt. En toen hebben we een roeiboot kunnen krijgen. Die kwam aangedobberd, die was ergens losgeslagen. En zo zijn we naar het dorp gekomen eigenlijk.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 Wat een verschrikkelijke ravage, luisteraars. U kunt het zich haast alleen maar, maar voorstellen wanneer u zoals wij in dit toestel zouden zitten. Het is haast niet te begrijpen, ik moet het nu zelf herkennen. Uh, het is haast niet te begrijpen wanneer u dat op de grond ziet, zo'n vlak water. Maar wanneer we het nu zo als één groot totaalbeeld zien, dan, dan schrikken we er toch ook nu weer van. We schrikken er steeds weer opnieuw, opnieuw van hoe toch in één nacht, in één zo'n zo ontzettende nacht, zo'n geweldig gebied hier... Kan onderstromen voor drie deelde, zomaar kan verdwijnen. Na de vreugde over walgelijke luisteraars dat daar nog toch zo behoorlijk bij lag, een nieuwe deceptie voor ons. Nu we laag scheren over het eiland Schouwen en Duiveland. Hier links beneden ons zien we Zierikzee. Dat is een van de weinige steden waarvan het centrum dan droog ligt.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 Na die 1e februari was er van die 21 bewoners van het Heinekenspad nog maar één over. Mijn moeder hoorde ze nog, die hoorde, hoorde raar leven. Toen waren de bed steeds er nog. He, dus ze hoorde in de kelder water lopen. Zag we tot nu op. Die werd er wakker van. Nou, die heeft mijn jongste broer, was zo'n 16, geroepen. Nou, alleen moest komen kijken, of wat er nou allemaal doet, weet ik niet. Nou, toen was het water, er stroomde toen al. Toen was de dijk al doorgebroken. Stroomde toen al binnen. Nou, toen heeft hij toch nog naar de buren geweest. Heeft hij gevraagd, wat, gaan, wat doen jullie of wat? Nou, had de buurman gezegd, uh, tussen mijn ja, haakje, mijn vader, die uh, is in 1939 al Dus in bloed, bloed, bloed, nee, die kon niet op tussen de waren, Dus gewoon, uh, het was een weduwe met drie kinderen. En die is dus uh, daar uh, naartoe geweest. En die heeft gezegd, nou, wat eten en wat water meenemen naar boven... Toen had er nog water was, of was er toen nog even. En die op zolder gaan zitten. Nou, dat hebben ze gedaan. Ze hebben toen nog een hoop kachel en uh, alles wat, wat, wat, wat, wat was. Hebben ze nog zoveel mogelijk of naar boven gebracht of uh, in de beste gezet Die dus al op deze hoogte ongeveer waren. En zijn uh, toen gewoon boven gezitten en afwacht. Toen werd het licht. Het is een, een uur of twee, drie, vier. Was het altijd hoog water. Dus toen was het. Uh, uh, dus tegen de oorlog, en dat het licht werd. toen zagen ze pas wat er eigenlijk gebeurde. Toen zagen ze pas hoe hoog het water stond. Toen was het water nog niet zo hoog. Wanneer ze toen de durf en het lef gehad hadden. om met elkaar naar de oude kerk te lopen. hadden ze nog gered. Maar niemand had het begrip dat het dus zo hoog zou komen. Want iedereen was... Wij zijn dus min of meer verrast of bedrogen. Die mensen zijn bedrogen. Door de inutatie. De inutatie is in de oorlog geweest. Dat is het doorbreken van de dijken? Nee, toen is die niet doorgebroken. Toen is het kunstmatig is het land onder water gezet. Tot een bepaalde hoogte. Er zijn vele mensen daardoor voor niks omgekomen die wel gewaarschuwd zijn. Maar toen bleef het op een bepaalde hoogte staan... En men dacht, dat het is, gaat weer op dezelfde manier. Ja. Op deze manier zijn dus de mensen... Die zeiden, nou, we gaan dus gewoon op zolder zitten En we wachten wel tot het water. We zachten, naar hoger kan niet komen. Niemand had het begrip... hoe laag of wij eigenlijk... in, in, in de polder liggen, bij wijze van spreken. Hoe laag of het water ten opzichte van... het, het polderlandschap ten opzichte van de zee is. <coughs> nou, toen zijn we dus... toen zijn ze dus... Uh, daar gaan kijken. Ze zijn gewoon blijven zitten, natuurlijk. Smiddags... Zondagsmiddags. Toen kwam het water steeds, steeds hoger. Maar met het water hoger kwam, gingen er ook steeds meer al kleinere schuurtjes, drijfhout drijven en dergelijke dingen. Meer. Dus er werd al steeds uit de polder, ging er ook steeds meer wrakhout en dergelijke dingen. Toen is dat, is dat zo, eh, tot rond een uur of vier dat op zijn hoogste en op zijn hevigste was. Toen zijn praktische huizen allemaal en eh, enkele, hebben het er overleefd, maar heel weinig... Vooral die in de pollen stonden, die dus op Houwerkerk zelf stonden. Dat ging dan net nog. Er zijn er zelfs bij, die hebben helemaal geen water gehad. Doordat de, de voordeur zo hermetisch loopt bij wijze spreken. Maar ze zijn dus daardoor... Is op dat gegeven moment kwam het water zo hoog tot aan die zolder. Je had dan zo'n zolder met zo'n... Dat waren dus die huizen allemaal met zo'n aardak. Dus ja, gewoon zo'n ja. zo zo zo soort huis. Nou, dan ging het water tot een halve meter op de zolder. En dan werd die zolder gewoon van die muren afgelegd. Door de opwaartse kracht van het water. Nou gebeurde dan. Dan was dat, dan was die zolder af. En dan had dat niks systeem meer. Dan viel dat dak zo plat op die zolder, met pannen en al. Zo. Daarom lees je overal dat je dan de pannen van het dak moet doen. Ja. En dat weet ik dus ook niet hoe die eraan aangekomen is. Mijn broer en mijn moeder er zijn dus. dan had je dus op die koppen van die huizen had je altijd zo'n klein raamtje, ja. Weerskanten. Die zijn dus daardoor getropen. We moeten zeggen dat ik het gedaan heb en hoe goed ik het kunt hebben. is me nog een maar dan heb je bovenmenselijke krachten. Zijn ze dus hier uit het raam bovenop die feest gekomen? Toen is mijn boerderijk met dit weer zo onder andere. Sneeuw en hagelbuien. Dat kan ik het ook horen, we zitten hier echt midden in de storm. Ja. Zijn ze dus uh, begonnen om die pan. Is hij begonnen om die pan nou allemaal eraf te doen? Maar pan eraf Moe was op zichzelf. Moe pannen eraf gooien. Want, doordat die pannen eraf gaan, wordt dat dak lichter. En dan kunnen we misschien blijven drijven. Maar die we dat zware gewicht op die zolder, die toch al, hadden ze toch al veel mee naar boven genomen zo. Nou, dat heeft maar een bepaald drijfvermogen natuurlijk. Dus eerst is als gek begonnen om pannen van het dak te gooien. Nou, stond voor ons huis, ik zal zo foto's laten zien, vlakbij stond zo'n aanpaal. Toen op een gegeven moment, inderdaad, ze zagen de buren, nou wij gaan drijven met het vlot...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 Zo'n uh, elektriciteitspaal, zo'n aanpaal, weet je met zo'n ja. dwarsstukje ertussen. <coughs> nou, toen heeft mijn broer terechtgezegd: van uh, nou, daar moeten we in. Want op dat vlot was ik niet zitten. Als we door het gat heen drijven, dan verdrinken we zo. Er is ook maar één gezin, is er uh, overgebleven, die dus wel door het gat heen gespoeld is. En die is op eerst keer terechtgekomen. En dat was een heel oud herenhuis. En, en echt van zulke balken, bij wijze spreken, dat het. Dus, uh, maar de rest is, euh, nou jammer genoeg, is dat allemaal in dat gat is dat, euh, verdronken... en gekapseist en, en onder water. En meestal vlak voordat het, die niet op het dak zaten... zodra het, het dak, die zijn dus gelijk al onderbleven. Dus ze zijn in die paal terechtgekomen. Nou, ja, rond nu of vijf, dus tegen een donkere al worden. En nou ja, goed... Toen zei hij van, uh, tegen mijn moeder van, moet me zijn gered. En wat zullen uh, de jongens blij zien dat, uh, dat wij het gered hebben. Nou, toen hebben ze... De jongens, dat waren u en uw broer, die er niet waren op dat moment, ja. Toen zijn ze dus uh, gaan roepen Ze hebben eerst gezeten op, dit, op dat wasbalkje. Maar het water kwam toen nog steeds hoger dat ze moesten gaan staan. Ze hadden wat jacks aan en een jas aan en, en nog wat aan. Maar toch niet zo opgekleed dat je met dit weer bij wijze van spreken daar zo... Uh, nou, zo opgekleed bent om daar zo in zo'n paal te staan. Toen zijn ze dus daar zo uh, tot, ja, tot helemaal donker water. Zo. Ja, goed, dat staan en dat eigenlijk. Ze hebben tot hun ik knieën bijna aan het water gestaan. Dus dat is dan toch ook heel koud bij en uh, het vrakhout en de dingen. Het vlot heeft er nog heel lang geleden. Toen heeft de moeder zelf niet voorgesteld. Ze hebben toch maar op de vlot gaan. Ik zie die anderen toch ook allemaal wegdrijven. Misschien weet ik kom maar ergens anders terecht. Achteraf hadden ze dat vlot vast moeten leggen. Maar achteraf zijn er zoveel dingen natuurlijk wat je dus niet weet. Toen hebben ze gezegd: van, uh, Nou, gewoon blijven staan. Tot op een gegeven moment. Die werd die jong, was jong nog. Moei, ik kon zwemmen als een lijf, maar ik me dan niet meer natuurlijk dan bij verplumpt van de kamers op. En uh, tot op een gegeven moment s'nachts er weer wat onverwachts tegen die palen, bonkende, tegen die aapalen. En uh, nou, toen glijdt die zo uh, bij mijn moeder eigenlijk uit haar handen vandaan. Nou, dat was uh, dat moment natuurlijk... Dat heeft uw moeder ook bewust gezien? Ja, en ook dat uh, nu nog één keer boven geweest. En ook nog een keer horen roepen. Wat riep die? Nou, praktisch, ja, help maar. Toch, uh, dan is je stem al niet meer door de kou bij. je stem al niet meer zoals het um, Toen was het, nou ja... Toen heeft zij echt wel in dubio gestaan. Om hem achterna te springen. Ja, want dat is natuurlijk. Uh... Sorry hoor. Uh, wilt u even stoppen, misschien? <tankt> ja. Maar om het eraan terug te vangen, toen was je daar zo, En toen heeft ze dus gezegd van, kijk, ik moet... Uh... Hij heeft toen gezegd dat ze de jongens blijven is. En toen was het natuurlijk zo dat ze zei, van, ja, ik spring er één achterop. Maar ik heb er nog twee over. Daar heeft ze de toen aan vastgeklampt. En ze heeft eigenlijk met die draden die van die paal naar beneden gingen. Hij is dreigend dus min of meer vastgebonden in, in die paal. En nou, er is blijven staan. Tot maandagsmiddag ongeveer. En, ze heeft een volle dag en een nacht aan ja. uh, de telefoonpaal gezien. Ja, ja, En tot ze dus van ouderkerk zei: ja goed, toen werd het dus overal. Toen kwamen de mensen weer een klein beetje. Toen ging het water inderdaad zakken. Maar ze wist niks meer, ze zag niks meer. Ze was gewoon zeeblind. Is dat zeeblind? Ja. Met water natuurlijk, want het is zoveel water. En dus ze zag ook niks meer. En ze was eigenlijk min of meer gevoelloos. Dan kan je, nou, gaat nou maar de 27, 24 uur of 48 uur in een paal staan. Of wat ook. Ik bedoel, wat je allemaal meegemaakt hebt. Er zijn er maar weinig die dat kunnen over nou, leven. Toen zijn ze met een vlot. We hadden toen al een paar kerk ze een vlot gemaakt. En toen uh, hadden ze dus... Vlak voordat dus, zondagsmorgens hebben ze al heel wat mensen daar nog uh, van weggehaald en weggered. Uh, door met zo'n vlot uh, rondom Mauerkerk heen te varen. Die vlakbij konden met de lange touwen eraan. Konden ze dus die mensen dus dan een klein beetje naar. Uh, maar wij zaten toch altijd op uh, nou, 600, 700 meter minimaal. Zaten wij dus buiten de ring. Dus dat is uh, een heel eind natuurlijk. Als je het dan met stuk weer. Natuurlijk met zo'n vlot. Gewoon met een stuk stok en een uh, touw eraan. Hebben ze dus die mensen nog naar binnen gehaald. Nou, toen zijn ze ook met dat vlot zijn ze dus, uh, zo ver gekomen. Dat ze dus, uh, toen moesten ze al inmiddels met een, een trap, hebben ze me moeder uitgehaald. En toen hebben ze nog gedacht, nou het is een lijk wat in die trap, in die paal hangt. Ze hadden helemaal niet gedacht dat dat nog zou levend zijn, maar ze hadden ze toch wel. Uh, het is wel typisch, ook mijn oom, die stond ook op de paal. Maar dat was dan een klein stukje anders op de tijd, Die stond er een eind verder op, die is er eerder uitgehaald. Maar mijn moeder deed niks meer, die zei niks meer. Die was helemaal... Dus de redders dachten, ja, ja. heeft geen haast. Nee. Nou, dat is uh, toen thee en donker. Smaar dus is ze gehaald en, uh, Nou ja, toen is ze op zolder verzorgd. Toen is het er ondertussen. Daarvan aan wist ik dat ze wel uh, vreemd was. en Toen hebben ze daar zo eerst wat verzorgd en daar Maar ja, het was verzorgen, Ik bedoel er was geen dokter of niks niet. Dus ze werd niet opgenomen. Maar ze is ook nooit in het ziekenhuis opgenomen. Ze is ook nooit, nooit verpleeg geweest.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 Die klom dus door het dakraam op, bovenop dat boerderijtje. Ja. En die riep dus gelijk naar beneden. Ik zie de veerboot en die lag dus ja, ja. ongeveer de richting van Oostdijk. Midden in ja. die polder lag, ja. die, polder lag ja. die veerboot. Die grote van Kruiningen. Nou, dat was die de grote de niet. Pont. Dat, was de pont, de dat was de pont, de boerdijk. De pont. De boer was dat. Ja. Die was die... losgeslagen. Ja. En die was door het stroomgat ja. naar binnen ja. gelaten En die lag dus midden in de polder. Ja, ja. En die zag dan ook verschillende boerderijen. Die zag hij helemaal niet meer. En ja. die woningen ook niet meer. Ja. Maar ja, dat heeft hij dus niet verteld. Want ja, er waren dus buren bij en dergelijke. Dus dat riep hij allemaal niet naar beneden van... ik zie dat niet meer en ik zie Hint niet meer. Dat kon je niet roepen, want het was... Nou ja, je liep eigenlijk maar rond. Het was... app, Maar je was ontredderd. Ja, ontredderd. Je zag die dode beesten allemaal en nou ja, gek eigenlijk. Je zag ze ook weer niet, want je zocht je klompen, bijvoorbeeld. Die waren er niet meer. Hé? Je liep eigenlijk rond en nou ja, je verzette eigenlijk wat, maar je deed eigenlijk niks. Gek was dat. Echt paniek eigenlijk. De nou, paniek. En, ja, het was een, eigenlijk een, ja, een, een soort van berusting. Het water was weg, maar ja, je wist eigenlijk niet, wat moet ik nou beginnen? Je kon het eigenlijk niet bevatten. Eh? En dan, dan, dan, nou ja, je ging weer naar, een eindje verder en die buren die zaten ook weer naar boven. Nou, die dursten nog niet eens naar beneden te komen. He? Nou, uiteindelijk kwamen ze naar beneden. Nou, dan ging je weer maar terug. Maar zo liep je maar, eigenlijk maar heen en weer. En je deed eigenlijk niks. We zitten nu bij de dames Slager aan de Ring in Ouwerkerk. Twee gezusters, Slager. En bij. Meneer Dekker. Meneer Dekker. Ja. U woont hier ook in Ouwerkerk. Ik woonde hier ook op Ouwerkerk, al van mijn geboorte af. En, eh... Nou, eh, ik ben echte. Oud. Rozecht Oud. Rozecht Ik ben hier geboren in 1902. Toen zijn mijn vader en moeder hier komen wonen. En toen ben ik in een klein uurtje bij me terechtgekomen. Te <laughs> en toen is dat letter verzocht. En toen ben we letter in 1919 in het café. Hè? En, en dat toen... is het beroemde caféslager wat je uit de boeken tekenen. allemaal leest. Dat is hiernaast. Toen ben ik acht daken hierin gezeten. En toen hij zien vader, Dekkers van Vader, die hij kocht... en die is daar een schildersbedrijf in begonnen. Met u wilde ik dus graag praten over 1 februari 1953. Het is bijna op de kop af nu, 33 jaar geleden. Ja. We zitten weer midden We in... Het de... staan nu 33 jaar geleden. Ja, 33 jaar geleden. Ja. Maar nu in de tijd mijn vader gestorven. in de tijd is mijn vader overleden... en was maar in de kastlijn. En toen hadden jullie... In die, uh, in die periode hadden jullie dat café hiernaast. Ja. En is, dat nog, is er iets van te vertellen hoe die eerste uren gingen. Oh ja, maar dat staat in dat boekje. Dat staat, dat staat in het even een boekje. Voor de nou, vind... Oh, dat is fantastisch. Ik wou eerst wat vertellen van die, van, die, die, van die ram. Het café van de dames Bed en Marie Slager... diende in die dagen ook als opvangcentrum. De Hoge Zolder bood bescherming.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 Van zaterdag tot dinsdag, ja, want ik heb aan alles meegemerkt uh, om, om die vlotten te maken en zo. En, en uh, naar uh, de eerste redding heb ik ook zelf uh, meegemaakt, van Jan Dorst. En want uh, daar heb ik ook op uh, dat vlot gestaan. Daar wil ik wel iets over weten. En uh, we hebben we, we, Wat ook daar weer in staat, we hebben van oude palen van hun uh, uh, metselaarsbedrief hebben we vlot in, in elkaar geslagen. En eh, we wisten dat die huisjes... Eh, dat er nog mensen in zaten. En toen hebben we er met man en macht aangewerkt... om iets te merken dat dreef. En toen hebben we alle touwen die eh, te vinden konden zijn op Kijk nog... Eh, hebben we opgescharreld eh, Daar hebben we één grote lijn van gemaakt. En eh, nou... Toen was het. Wie gaat het eerste mee? Het was heel ruw, hè? En toen was het heel ruw, maar toen was het eigenlijk nog. nog uh, uh, het was eigenlijk uh, app. Ja, het was app. En toen is er nog een vloed overheen gekomen. Dat we vertrokken binnen. Het ja. uh, nieuwe dorp. Het nieuwe dorp, dat waren tien huizen aan de rand, hè? Acht huisjes, acht oh. huisjes. Acht, oh. acht huisjes die stonden aan de rand. En eh, daar hebben we de eerste afgehaald. En dat lukte bijzonder goed. We hadden steeds, dus waren we in, eh, door die touwen aan, aan elkaar te knopen. En we zijn met vier man op dat vlot zijn we naar die huisjes gegaan. En daar hebben we door het raampje, door een raampje van. Nou, hoe groot zou het wezen? Wie Jan Dorst? Wij. 40 bij 50. tijd niet geweest. Ik weet het nog niet hoor. <laughs> Toen is Albert Bolijn, is door dat Lukje gegaan. En die, die heeft toen uh, Jan een Dorst uh, eruit gehaald. En zijn vrouw lag toen al uh, ja, dood wel. in de bestie. Ja, ja. En moest u nou ook op zo'n vlot aanzien dat u niet kon helpen? Ja, ja, want we zijn naar, naar, naar, naar uh, een ander rijhuisje gegaan. En dat was gewoon onmogelijk. Want toen ging de vloed weer lang komen. En, en uh, dat was gewoon niet. Ik weet niet te dan, halen. Weel toch dat keer van ons op dat vlot is Dus er waren mensen die wilden wel door op dat vlot, maar het was eigenlijk het, het kon condoneer. niet meer. Toen we toe gingen weer aan de vloot en uh, toen zijn eigenlijk uh, de meeste mensen ja, verdronken. En toen ben we dronken. smandagsmorgens ben we, uh, uh, naar uh, Arjan Kuper gegaan. Paulus van den Bossen hebben we toen uitgehaald. En we zijn naar uh, uh, Fien van der Werf gegaan. Die ja. daarin die pijl ja. zat. Ja. Dat hij, dat hij de, de grootste reis geweest die we gedaan hebben. Dat was een ontzettend eind. Vien ja, van der de Werf is die van de, van, de, de, de vier bannen ja. van Rolein. Oh, ja. ja, die zat in die kruising van die pijl. Die moeder. Die moeder. Wim oh. en uh, Piet. die Wim waren... was er niet? Nee, en Piet was er ook Piet niet. Piet was er ook niet. Leen die heeft daar ja. zijn moeder in gebonden met Riem. En uh, hij zelf uh, hij kon goed zwemmen, zei hij. En hij zou wel naar Oudkerk gaan. Hij heeft nooit gehaald. En uh, zijn moeder was helemaal, uh, ja, ja, ja uh, die, die, die, die, die zag niks meer, die wist niks meer. Nee. En uh, dat is wel de ergste uh, die we weggehaald hadden. Ja. Verslaggever Jan de Trooie, het rampenmannetje zoals hij later genoemd zal worden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 Zeker vijf, zes, zeven man in dat ene bootje. Dit is toch weer een geweldige prestatie van die jongens. Dat is prachtig werk, schitterend werk. En wat een karwei is dat geweest, daar zullen we eens even snel naar moeten vragen. Bent u een van de mensen die meegeweest is meneer? Ja zeker. Was dat een verschrikkelijk karwei zeker? Ja, ja. Dat was het ergste van de drie. Er zijn te weinig boten hoor, met één boot kan het niet af. U kunt het niet af met één boot? Er zitten nog veel aanbeiders daar. Veel mensen, eigenlijk ja, ook in En er zijn eigenlijk nog mensen die niet mee willen, maar er zijn nog mensen die wonen. We hebben hier een vrouw die moet bevallen. Oh, en die heeft u er nog af kunnen halen? Ja, en nu komt de wind weer opzetten, dus het is niet, niet met, de met de één boot om te doen. Dus we moeten nou hier eigenlijk, een klein eigenlijk ophouden en de pontoniers eigenlijk erbij. Dat is het ja, enige. En die zomer bij hem gaan we dan niet redden. Maar mogen wij dan u uh, op deze plaats een compliment brengen? Ja, Namens het is... alle mensen die hier maar moeten staan kijken. Over... Het is onze plecht hé. Ja, u zegt dat wel zo ja. makkelijk, maar u heeft het dan toch gedaan en mijn ja. compliment hoor. Ja, ja, maar het is in en... ieder geval onze plecht om elkaar te helpen hé. He. Laten we hopen dat het u dan nog gegeven mag zijn met de andere hulp om nog meer mensen hier te ja, krijgen. Ja, daar in die weg, er zitten nog meer mensen zelfs in auto te brakken. En dan hier uh, luisteraars het gezin wat zojuist dan door deze man aan het bootje... ...hoe is uw naam meneer? Jozef Johannes ter geboren ter Ellenbad. 2 januari 1918, we zijn hopelijk allemaal, lieve zuster Ivonia en, en, en de vrouw hier aanwezig, moeder komt straks, Wit van ons. Ik dank u. Ja, ja, en mevrouw, eh, hoe was het? Vader en moeder uit Eerwijk, ik kom zo naar huis toe hoor, dag, we zijn gered gelukkig.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 Die zijn er zoveel, hè? Het water kwam zo hard... dat je er niet voor vluchten kon. We waren eerst bij ons naar boven gegaan. En we hadden de bedden nog naar boven gebracht. En eerst Henkie natuurlijk op het ledenkantje gelegd. En toen de kleren nog uit de kast gehaald. En nog wat eten naar boven gebracht. En ja, toen konden we niet meer. Want toen stonden we al tot onze knieën in het water. Dus toen zijn we maar naar boven gegaan. En we hebben het daar maar afgewacht. Maar dat duurde niet lang, want bij opa stond het dak in het brand. En dat kwam bij ons natuurlijk ook. Dus toen stortte dat dak in. En toen zijn we nog bij Jannie op de zolder kunnen komen. Die had de trap uit het dakraam gelegd. En daar zijn we toen over gekropen. Maar Jaantje en Gerrit, die konden er niet meer over. En die hebben zich toen aan de goot vastgehouden. Want zo hoog stond het water toen al. En zo zijn ze bij Jannie op het dak geklommen. Daar hebben we toen de hele dag in de storm en de regen opgezeten. Tot s'avonds toe. En overal water om ons heen. En het ene dak na het andere dat in het water zakte. En we zagen er veel verdrinken. En s'avonds stortte ons dak ook in. Dus toen hadden we niets meer en lagen in het water. Maar ja, we hadden allemaal al vlug wat te pakken. Waar we een poosje op konden blijven drijven.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 Daag!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 En, en daar zaten nu 90 mensen. En daar hebben we dus 90 mensen dus, uh, met uh, ja, drie dagen lang in een bezolder gezeten. En we dachten van, nou, we gaan. Ja, dat lijkt niet erg gelovig. Maar op een gegeven moment was er een, een oudere, een zwaar gereformeerde boer. En uh, die zei, uh, we zullen allemaal eens in gebed gaan. Ja. En dan wil je wel. En, uh, ja, dan wil je, geef je wel rust.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 leerde Marco Romein uit Ouwerkerk weer bidden. Maar veel van zijn eilandgenoten durfden God amper om hulp te vragen. Want zij zagen in de watersnood zijn straffende hand. De vele streng gereformeerden waren ervan overtuigd... dat de Allerhoogste hen hiermee de rekening presenteerde... voor hun zondige levenswandel. Professor J. Elmers deed als jong socioloog kort na de ramp samen met enkele studiegenoten, een groot onderzoek... onder hen die de ramp hadden meegemaakt. In 1956 schreef hij er een boek over... dat als een standaardwerk wordt gezien. Hij ontdekte dat de ramp veel schuldgevoelens losmaakte... en ook hoe passief mensen daarvan werden. Die mensen hebben natuurlijk heel duidelijk... toch op een meer passieve manier gereageerd, is onze indruk... Uh, aan de ene kant, die hebben dus toch daar heel duidelijk een uh, vinger Gods in gezien. Hè? Dat is dus toch wel duidelijk dat dus uh, uh, daar men zag het... dat is ook vele malen onze interviews bevestigd door mensen uit die kringen... die dus zeiden, nou, het is God die daarachter zit en God heeft ons willen straffen. En die hebben dat dus nu toch wat, uh, wat leidzamer ondergaan. En dat is één ding. Een ander punt waar ik, die godsdienst is, is natuurlijk ook een soort van, uh, soort van, uh, ja, uh, een uh, godsdienstige renaissance geweest tijdens de ramp Er zijn heel veel mensen die al lang van het geloof af waren... die toch eerlijke en zonder veel aarzeling verklaarden... dat ze gebeden hebben, dat ze in de Bijbel gelezen... maar er is ook één verhaal bekend... dat mensen in het water stonden met Bijbels in hun hand. Oh, ja. en dus dat is toch, ja, ik denk in zo'n noodsituatie... dat dus die gods... Ja, precies, inderdaad letterlijk letterlijk nodig het bidden... En mensen toch, toch teruggrijpen op die godsdienst... omdat dat het enige is wat je nog enige, ja, nou ja, enige haal vastgeeft. Maar die, de, dat, de straffende hand gods, dat, die heeft u dus ook... Ja, ook nog geen twijfelen mogelijk hoor. En dat, natuurlijk, maar dat zijn natuurlijk die orthodoxe groeperingen. Die, die heb je natuurlijk nog steeds. Maar die waren toen nog ook vrij talrijk in Nederland. In, in, in dat deel van Nederland zeker. En ja, je hebt ze ook nog in andere delen van Nederland. In Noord-Veluwe en Staphorst en zo. Maar die hebben ze daar in grote getalen en vrij sterke gemeentes. En ja, die hebben daar heel duidelijk een straffende hand van God in gezien. Werden de mensen geloviger? Nou, dat geloof ik niet. Dat hoor je wel eens Ik in, in ieder geval niet. En uh, er zijn toen wel brochures verschenen. van ultra richtingen. En uh, dan werd die stormramp. die werd. Uh, beschouwd als een zonde van de mensheid. Maar uh, daar geloof ik totaal niets van. Kijk eens, het is namelijk zo... als je aan de voet van een vulkaan leeft... dan moet je rekening mee houden dat het kan gebeuren. We hebben het nu ook weer pas meegemaakt in Colombia. En je moet erop rekenen dat wanneer je onder de waterspiegel leeft... dat er wat kan gebeuren.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 Van professor Roosentaal verscheen kort geleden het boek... Rampen, Rellen en Gijzelingen. Roosentaal over de ramp. Het was een ramp die ongelukkigerwijze kwam in de nacht van zaterdag op zondag. Nou, in een gelovige streek. Uh, dat, dat, doet, uh, dat doet de heer van boven, doet je dat toch niet aan? Huh? Uh, ja, ja uh, serieus, een heel ja. belangrijk uh, punt geweest. Ja. Huh? Dat, dat doet de heer toch niet? Ja. Huh?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 al dat soort dingen bij elkaar geven, geven aan dat het tijd heeft gekost... om de mensen rijp te maken voor die waarschuwing. Het water staat net zo hoog bij, bij eb als normaal bij vloed. Ja. En er is een zware storm. Dus mensen razend snel je huis uit. Niet tijd besteden aan het bij elkaar garen van kostbaarheden. Onmiddellijk weg vrouw, kinderen enzovoort. Dat is ongeloofwaardig dan. Dan is het ongeloofwaardig. Ja. En dan moeten mensen dus tijd hebben... ook vaak om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 Volgende week de rol van de autoriteiten en de spontane leiders, zoals Jan de Loof, Kastelein van Kortgene. Ik ben Jan de Loof van Kortgene. Ik ben in de ouderdom van 10, 80 jaar en 6 maanden en 27 dagen vandaag. En ik zit op dit ogenblik met iemand te praten over het staan van de ramp. Alleen de burgemeester die was dan wel op Ouderkerk, maar die heeft het initiatief niet genomen. Toen later is dat initiatief wel overgenomen door Wethouder Kuipen, die toen teruggekomen is van uh, Oudersluis vandaan. En die heeft toen tot het laatste toe alles gecoördineerd en alles ook geregeld. Maar ja. Dat was weer een heel ander figuur. de burgemeester die uh, heeft, ik zal niet zeggen dat hij dus verkeerde dingen, maar die was dus meer voor de, uh, ja, om, om uh, hele dure mensen te ontvangen bij wijze van spreking. Maar niet uh, om de leiding te zeggen, nou moet dat gebeuren, nou moet dat gebeuren, nou moet dat gebeuren. En met dure mensen bedoelt u dat uh, het Koningshuis uh, elk ogenblik hier uh, door het water uh, liep? Ja. Dat zie je ook op al die foto's hè? Nou, en dan, nou goed, dan staat de burgemeester op de voorgrond... en dan de leider op de achtergrond. Geen dierbare plek voor ons op aard. Geen oord ter wereld meer ons waard. Dan waar beschermd door dijk en duin... ons toelacht veld en bos en tuin. Waar steeds... Al oude Eendracht woont en welvaart Slansmans werk bekroont, daar klinkt des leven forse stem, ik worstel moedig en ontswem. Het eerste deel van een tweeluik over de watersnoodramp 1953, gemaakt door Lida Iburg en Kees Slager, eerder uitgezonden in 1986. Voor deel 2 en andere uitzendingen uit verschillende decennia verwijs ik u graag naar het weblog van de VPRO en dat is te vinden via weblogs.vpro.nl/radioarchief dus weblogs.vpro.nl/radioarchief. En volgende week, in de nacht van 31 januari op 1 februari... is het dus precies 60 jaar geleden dat deze ramp zich voltrok. Dit is Radio 1. U bent de gast bij Woord van de VPRO. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Het is tijd voor een kort journaal. En uh, zometeen in het volgende en laatste uur kunt u gaan luisteren... naar een hele mooie compilatie van gesprekken met Gerrit Komrij. De moeite waard om er even bij te blijven. Tot zometeen. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws het laatste uur woord.